In de goede oude tijd waren er nog geen fabrieken. Er waren ook geen schoenfabrieken... ...waar grote machines ploep ploem, ploep ploem zeggen... ...en elke keer dat ze ploep ploem zeggen... ...er een kant-en-klare schoen uitrolt. Ploep ploem, een schoen. Ploep ploem, een schoen. Ploep ploem, een schoen. Nee, wanneer je vroeger een paar nieuwe schoenen moest kopen... ...dan ging je naar een schoenmaker. Die mat precies op hoe lang en breed je voeten waren... Hij telde hoeveel tenen je had en hoeveel knobbels daarop zaten. En dan ging hij aan het werk. Hij knipte mooi dun leer op maat en hij sneed dik leer voor de zool en voor de hak. En dat naaide hij dan heel zorgvuldig in elkaar. Als je nu dacht dat zo'n schoenmaker wel gauw heel rijk zou worden, dan heb je het mis. De schoenmaker uit ons verhaal was tenminste heel arm. Dat kon hij niet helpen. Hij had gewoon pech gehad. De ene klant had niet betaald... En een andere was zelfs helemaal vergeten om de bestelde schoenen af te halen. En een derde vond dat zijn schoensel er niet mooi genoeg uitzag. En hij liep naar een andere schoenmaker. Ten slotte had onze man nog maar net genoeg leer om één enkel paar schoenen te maken. Hij knipte het heel precies. Toen werd het donker en omdat hij geen geld had om olie voor zijn lamp te kopen, ging hij naar bed. De volgende morgen bij het opgaan van de zon stond hij op en ging naar zijn werkplaats. De schoenen stonden kant en klaar op zijn tafel. Keurig waren ze, vakwerk. Er viel niets op aan te merken. Hij riep... Vrouw, vrouw, kom eens kijken. Gisteravond had ik alleen nog maar het leer geknipt. En, en nu zijn de schoenen al klaar. Zijn vrouw kwam aanhollen en zei... Dat moeten de kaboutertjes gedaan hebben. De klant kwam. Hij was bijzonder tevreden over de schoenen. Hij betaalde zomaar het dubbele van wat afgesproken was... Daarmee kon de schoenmaker genoeg leer kopen voor twee paar schoenen. Net als de vorige dag knipte hij alles heel zorgvuldig en ging toen naar bed. De volgende morgen, ja hoor, de schoenen stonden op zijn tafel. De kaboutertjes hadden weer hun werk gedaan. Nu kon de schoenmaker leer kopen voor vier paar schoenen. Weer knipte hij het leer. Weer stonden de schoenen de volgende morgen glimmend van nieuwheid op zijn tafel. Dat ging zo door dag in dag uit. De schoenmaker was al gauw helemaal uit de schulden. Iedereen hoorde over het voortreffelijke werk dat hij leverde en kwam bij hem zijn schoenen bestellen. Hij werd een rijk man. Toen op een avond voor kerstmis zei zijn vrouw. We zouden toch eigenlijk eens moeten kijken wie hier elke nacht zo hard zit te werken. De schoenmaker voelde daar niet zoveel voor. Maar hij durfde geen nee te zeggen. En ze verstopte zich in de werkplaats. Langzaam werd het donker. Het was doodstil. Ze konden nu niets meer zien. Toen hoorden ze een zacht geritsel. Ze zagen een lichtje aangaan... en twee hele kleine mannetjes kwamen tevoorschijn. Ze waren niet groter dan de duim van de schoenmaker. Ze sprongen op de tafel... en ze begonnen te werken alsof hun leven ervan afhing... De schoenmaker en zijn vrouw bleven doodstil zitten kijken. Ten slotte waren de twee kleine mannetjes klaar. Ze bliezen hun lampjes uit. Nog even wat geritsel. En weg waren ze. De schoenmaker en zijn vrouw kwamen tevoorschijn. Wat een snoezige kleine mannetjes. Wat een knappe vaklui. Maar wel zielig dat ze helemaal niets aan hadden. Ja, ze moeten het wel bar koud hebben zo helemaal bloot. En dat midden in de winter... Weet je wat? Ik naai kleertjes voor ze en ik brei sokjes. En dan maak jij schoentjes. Ten slotte hebben we heel veel aan hun te danken. De schoenmaker wist het niet helemaal. Je weet het nooit met kabouters. Maar zijn goede hart overwon. De hele dag waren zijn vrouw en hij bezig. De vrouw breide lekkere dikke sokjes. Ze maakte broekjes en kietjes voor de twee kabouters. En de man maakte schoentjes en leren broekriempjes en tasjes voor het gereedschap. Ze legden alles op tafel. ...en kropen weer in hun schuilplaats. Het werd weer donker. De mannetjes kwamen tevoorschijn en klommen op de tafel. Net toen ze aan het werk wilden gaan, vonden ze de kleertjes. Ze trokken ze onmiddellijk aan. Alles paste keurig. En toen ze aangekleed waren, maakten ze een ronde dans en zongen... Zijn onze kreger niet zierlijk en fijn, zouden we dan nog schoenmakers zijn? Zijn onze kreger niet zierlijk en fijn, zouden we dan nog schoenmakers zijn? Ze huppelden en dansten en zongen door de werkplaats en ze werden steeds uitbundiger. En tenslotte dansten ze het huis uit. En ze kwamen nooit meer terug. Maar dat hinderde niet, want de schoenmaker had zijn schaapjes al lang op het drogen. Dankzij de kaboutertjes.